Op dit moment is op de meeste plekken de sneeuw weer aan het smelten. Sommige mensen zeggen dat dat komt door de regen die nu valt. Maar volgens mij komt dat ook gewoon door de hete beats van de grootste DJ's. Je hoort ze iedere vrijdag 24 uur lang in de mix... Welkom bij de Slam Mix Marathon. De grootste DJ's achter elkaar in de mix tot 6 uur morgenochtend. Met nu Raster DJ Salveld. Elke vrijdag te horen tussen 9 en 10 met een hoop nieuwe muziek. Dit zijn Gail Guys en Julian Cross. Somewhere else. Salveld in de Slam Mix marathon. Is een vrijdag met meerdere gezichten in het noorden veel sneeuw, daar code oranje. In de rest van Nederland voornamelijk regen vanochtend en code geel. En hopelijk overal vanmiddag gewoon code goudgeel in je glas. En dit is de pre-party van ook je vrijdagmiddagborrel na een ontstuimige week. Met veel sneeuw is dit gewoon een beetje houvast, want iedere vrijdag... Wat voor weer het ook is, gewoon de Slammix Marathon met de grootste DJs 24-7 in de mix. Lucas en Steve hebben een nieuwe track uitgebracht. veel draait hem. Dit is Good Times bij Slam. Op deze kant op. Storm Coretti. Het klinkt eigenlijk veel te gezellig, toch? Coretti klinkt als uh, de betere plaatselijke Italiaan... Uh, lekker pizza je gaat halen. Maar uh, kans op wat sneeuwstormen vanavond. Dus mocht je eerder naar huis gaan... dan zal ik zeker even wat harder doorwerken vandaag... en uh, die kans pakken. Dit is de X Marathon met Sam Veld. A me by. A that I let sail into the night. I've always been a rolling stone On my own It's all I've known You never were the gambling type You'd always end up broke when you would roll the dice You hold your queen of hearts so close Cause you don't know when to let go You're in your head Dank wel dat je ook op vrijdagochtend hebt gekozen voor Slam. Hielk hier bij je. Het is half tien richting het einde van misschien wel een thuiswerk weekje. Salfeld, ook flink aan het thuiswerken de afgelopen tijd, breekt een hoop nieuwe muziek uit. Dit was zijn nieuwe track, Salfeld en Future in Your Hands, hier in de Slamix Marathon. En Salveld iedere vrijdagochtend tussen 9 en 10 te horen. Kijken we naar de wegen, dan zien we één vertraging op de A59 richting Zonshill tussen Waspik en Hoijpolder. Daar 24 minuten. Dit is Mike DeMiro. calling samen met Dinoro in de Slamix Marathon. I step into the light, feel the heat from the crowd, da-da-da Watching you come alive, like there's no one around, da-da-da You put your hands up and let the world know but are you dancing for somebody? Don't stop what you're doing. Let's keep it moving, yep. Stop what you're doing. Let's keep it moving, yeah? En dat je nu naar buiten kijkt en denkt van, he he. Het zware winterweer is weer uh, voorbij, maar uh, ja helaas, niks is minder waar. Uh, we gaan een uh, behoorlijk winters weekend tegemoet. Met uh, vooral behoorlijk koude temperaturen. Het kan plaatselijk zo'n min 15 graden worden op uh, sommige plekken. En je houdt je warm met natuurlijk het weekend van Slam. We hebben onder andere de Slam Forward dit weekend. We hebben de Slam Weekend Mix. De Boom Room. De Slam Mix Marathon chart. En dit is lekker het weekend ingaan met de Slam Mix Marathon. We hebben een mega line-up. Die vind je op slam.nl. Met onder andere later nog Jamie Jones, Joe Corey en Clapton. Allemaal vandaag in de mix. Deze man elke vrijdag te horen tussen 9 en 10. Sam Veldt in de Slam Marathon. Slam X marathon. Ook volgende week weer te horen. Is eigen residentie tussen 9 en 10. En de Slam X marathon is pas net begonnen. De volgende powerhouse staat al in de startblokken. Zometeen heerlijke groovy house tunes. Gus komt eraan. Gus zal meteen een uur lang toren. En dit zijn de laatste paar minuten van Zandveld.